Joop Verhagen, ja. markant persoon uit Tilburg. Ik ga eens even contact zoeken met deze man. Hallo Joop. Joop, met Erik ja. van Vliet van Omroep Tilburg. Goedenavond. Van wie? Erik van Vliet van Omroep oh, Tilburg. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeg het eens Erik, ik weet het meer. Ja, ik zit goed hè. Ik bel in verband met uh, ja, speciale uh, uh, zaken bij atelierzaken. Oh. oh, heb je dat nou al gezien? Ja, het gaat hier snel hoor, dat gaat als een lopend vuurtje. Wel ja, yeah. nou, vertel het eens. Nou, nee, jij moet vertellen. Want uh, jij staat daar, hè, bij atelierzaken. Uh, nou, niet, want ik kom nou net als. Ik klik net het bed, hoor. ik ben met een tandarts geweest. Oh, en is het goed gegaan? Ja, jongen, ik ben zo ziek als een hond, Ja, ja, dat is een beulen hoor, die tandartsen. Wat voor toch, dit is echt. Uh... Ik ben er gaar van. Ja, dat geloof ik. Nee, ja, ik, ik, ik, ik, ik zei net. Ik, ik kom net van, beneden, van boven naar beneden toe. Hebben ze er wat uitgehaald? Of uh, wat is het? Ja, uh, iets, iets ingeboogd en. En. En. En. Ik en. gammel van. Niet meer naartoe gaan of een kunstgebied nemen? Ja, dat heb ik, dat zei ik vaak tegen. ik gezegd, ik Kijk alles wat eruit, want er is genoeg geweest met die ellende met die ik dan Maar dat doen ze niet, hè? Nee, dat... Nee, dat doen ze niet. Nee, nee, nee. Dus. Hey, maar luister wat wil je weten van die echt positie? Dat is gewoon van, dat meisje, die maakt ja En ik vind het echt leuk, zoals hij dat zo aanprutst. Ja, maar wat voor meisje hebben we het? Want uh, ja je, ben, je, je realiseert dat je nu ook op de radio bent, hè? Dat weet je, hè? Nee, nee, ik dacht dat dat opgedomen werd, als je niet eerlijk. Nee, dit is allemaal uh, zo live, hè? Zo Oh, Live, ook dat nou ja goed, en dat meisje maakt hartstikke leuke vult. Mm -hmm. Het zit op de beste, naast Galerie Contrast. Ja. En ik keek, keek hier binnen, en toen werd ik uitgenodigd. En zo is ze gekomen, en nou uh, heb ik gezegd tegen haar, ik zeg, ja ga die werken zien de heer, doe er iets mee. Ja. Want ik vond het wel bij elkaar passen. Ja, en uh, wat voor werk is? Het leg eens uit, Wat de mensen een beetje een idee krijgen Van, van ervan. mij of van haar? Van haar en van jou, uiteraard, want jij oh, staat er ja, ook ja. in. van mij, dat, dat weet ze onderhand ook wel. Hm. Ja, nee, maar dat voor de, maar, voor ja, de ja. mensen die het niet weten, voor de mensen die het niet weten, voor de mensen die het niet weten. Dan moet ik dan ook even kijken, dan even zelf laten inspireren door dat ik heb de computer aangezet hm. en dan kijk ik even gewoon wat het is, gewoon. daar is dus dan... Ja. Dat is van, oké, okay, ja. Nou, zij heeft dus, eh, uh, En uh, ik wist niet dat je inderdaad, normaal als je mensen ziet met filters zijn ze allemaal zo kinderlijk bezig. Maar zij heeft echt professioneel, en ze heeft echt, echt dingetjes erin gezet. Zij maakt er echt een mooie tassen van, en, en, en uh, mooie jasjes, en, en mooie petjes. En dat is echt hartstikke leuk. Ja, en ik denk, ja verrekt, dat moet een beetje bekend worden. Ja, nou dat wordt hierbij bekend, want uh, heel Tilburg hoort het nou. En jij maakt er nou reclame voor, ja, hè? Ja, Een paar honderd mensen heb jij. Nou, een paar honderd mensen. In de auto, de rest zit thuis of op de computer. Wat meen je nou? wil je zeggen dat die duizend mensen naar luisteren dan? Nou ja, hoeveel inwoners hebben we in Tilburg, Joop? Twee ton. Twee ton. Nou, laat daar de helft van luisteren. Uh. Ja, kun... Ja, kun je, kun je wel lachen? Ja, nou neem dan één ton luisteraars en daar de helft van die luistert echt. en De rest die heeft hem op de achtergrond aan, dus die horen het nou hoor. Morgen word je aangesproken. Ik heb je gehoord op de radio, Joop. Dat is allemaal zijje. Ja. Maar ik vind het wel leuk wat jij doet, want jij hebt wel een ontzettend uithoudingsvermogen, want jij staat heel vaak met je schilderijen zeg maar sta jij op markten. Ja. En dan kom ik nog wel eens bij je staan en dan zeg ik, Joop wat heb je toch weer mooie schilderijen? Dan zeg ik ach Joop, het verkoopt niet, het wil allemaal niet lopen en dit eh, en dat. Nee, dit, dit, dit, dit, dit, dit is inderdaad dat ik het nog volhoud. Ja, daar heb dat, ik echt respect dat, voor Joop, dat echt, vind ik echt fantastisch. Ik niet. Ja, ik ben er ook niet zo mee bezig, van dat, dat, dat. ik ben er niet mee bezig dat ik er bezig ben. Nee, maar je bent wel een hele markante Tilburger, want als we in de stad vragen kennen jullie Joop van Hagen, dan weten ze het allemaal te vinden hoor. Ja, daar heb ik ook niks aan, jongens. Daar ja. heb ik allemaal niks aan. Het is gewoon, hoe men is momenteel... Van, ik denk, als zij één petje extra verkopen, vind ik dat goed. Ja, daarom. Nou, het gaat toch een rest. beetje voor de liefde voor het vak, hè? Natuurlijk, Joop, hè? Ja, nee. nee leuk dat zij dat zo inzag. Dat zij, dat, dat zij goed samen kon gaan. Ja. Eh, dat, dat, dat is leuk. Meer is niet, jongen. Nee. Maar uh, vertel eens, wat voor, uh, wat voor werk heb jij daar staan bij Atelier Zaken? Oh, ik heb er een, een, een stuk op... 15 of 16 stuks heb ik ze gezien, ja. Ja. Uh, ja, passend bij wat, wat zij heeft gemaakt dan. Ja, en wat is dat? Het uh, formaat? Ja. Het uh, ja, formaat: uh, 30, 40, 40, 50. En een lange plank. En 30 bij 30. Dus de kleinere dingen komen niet. Natuurlijk, uh, meter bij meter opgehangen. Want dan uh, zien we niks, Roba. Als zij dan een truitje had, of een jasje, of een tasje. Uh, wat daarbij past. He. Ja. Dat heeft zij zo een beetje uitgekoeld. En inderdaad, ja, dat is dat toch leuk bij elkaar gebracht. Ja. ja, een verrassende combinatie van kleuren en structuren in schilderijen en viltkunst, zie ik hier staan. Ja. Is een levende ja. legende. Joop. Dus je wordt nu al een levende. De, de, de, de tekst komt nu voorbij af, want ik, ik, ik neer me kapot. Ja, wat staat er echt hoor? Je bent een levende legende. Dat ja, heeft een gedaan. Wat heeft die dame gedaan? Uh, die zet heeft dat gedaan, ja, ja, dat klopt, dat zie ik staan. En uh, jij bent een kleurrijk persoon en een innerlijke wijsheid die ook in zijn schilderijen tot uiting komt. Je zou dus zelfs ja, van ja, blozen. Ja, ja, ja, je weet toch hoe dat is onderhand. Gewoon, ja, ja. Maar, dan ik daarmee van mijn oren mee geslagen, zeg. Ja, maar mensen gaan er massaal naartoe en ze gaan nou ook een keer... Ben luister, <laughs> nou, luister nou eens even. Mensen moeten gewoon jouw schilderijen de kick kopen. Want uh, straks dan zien we jou ook... Uh, ja, uh, zeg maar in de, in, de, in de stad lopen met een schaaltje voor je van uh, een euro meneer, een euro meneer, dat is ook niet de bedoeling hè? Nou nee nee, dat is niet de bedoeling dat je een euro vraagt, dat vraagt gelijk 20 euro. Gelijk 20 euro, ja, ja ja ja. ik ga niet een euro vragen, dat vind nee. ik te dus. nee. weinig. Heb ik nog wel even een vraag, want ik zie dat jij ook, let op, daar komt ie aan, Soefi-leraar bent. <laughs> Ja, dat erg, hè? Wat de hel, de soefi leren alweer. Ja, ja, dat is allemaal <laughs> Ja, dat geloof ik. leggen ze uit. Ja, Wat is deem, dat? Het heeft iets te maken met... Het de, met religie of een godsdienst Het is gewoon van waarom uiteindelijk is iets een soufi. Ja, nou, uiteindelijk, is, uiteindelijk is gewoon de, de religie van het hart. Ja, maar ik moet wel toegeven, je hebt uh, toen van die avonden georganiseerd met van die paranormale dames. Ja, ja, ja. En uh, ja, ja. ik vond dat zeer, uh, ja, zeer uh, ruim... Uh, ja, zeer ruim... Uh, oh ja, ik, ja psychometrie met mintjes was destijds. Ja, dat vond ik heel leuk. Wanneer komt ze weer? Uh, wil jij die hebben dan? Nou, uh, ik wil ze niet hebben, maar ik wil wel uh, een keer kijken natuurlijk. Wacht even, dan... Uh... Pak even, ja, pak even de agenda erbij, dan gaan we nee, weer... Nee, nee, we... Uh, nee ik, ik, ik schrijf hier gewoon op Mientje. Ja. En dan doen we dat volgende keer met de pannenkoekenbakker. Ja, dat moeten we een keer doen, dat is leuk. En dan uh, moeten mensen echt naartoe gaan, want ik zal het even uitleggen. Mientje pannenkoekenbakken. was naartoe... En Mientje, die, Mientje die, die kan namelijk contact hebben met mensen uit het hiernamaals, want zo is het eigenlijk. Ja, ja, ja, en ik kan, ja, ja. Ik, ik kan me nog herinneren, toen ik die avond bij haar was, toen zat zij op een stoel. Het was allemaal heel ja. mysterieus. En er waren ook ja. een aantal mensen in een, in een kring waren erbij, ik was er ook bij, en ja, ja. Uh, het ramen waren, maar we kregen allemaal kippenvel van wat daar in die ruimte gebeurde. Ja, ja, ja, ja, ja voor mij is, ik zit er helemaal geen in, de meeste mensen, mensen weten niet wat het is. Nee. Maar ik vind het allemaal zo normaal wat het kan zijn hoor. Ja, dat is ook zo, als je er een beetje in zit wel. Hé hey Joop, uh, mensen kunnen naar de beste dringen, hè? want daar is het allemaal te zien hè, nummer 48 ja. hè. Ja. En dan ja, kunnen ze is... jouw werk bewonderen en ook van Lisette ja, in gewoon. combinatie, hè? Loop toch even binnen gewoon. Je hoeft mij niet de schilderij, je hoeft niet te gaan kijken. Dat, is niet... dat interesseert me helemaal geen fruit. Nou, je moet een maar... beetje commercieel en... denken, Joop. Want nou zit ah, je eigenlijk de schilderij af te maar krijgen. Commercieel maar. Probeer ik, ze... ben maar... ik ben maar op één ding trots. En dat is dat ik verrekte ik nodig heb. Daarom. En dat zo... daar moet je trots op zijn, hè? Oké, okay, jongen. Goed zo. Heerlijk. Nou, hey, ga je goed, sterkte met de tandarts nog, als je nog teruggaat? Ja, dit, als, als het zo gaat, dan moet ik morgen terug, ja, want het ja. is niks nee. Laat alles er maar gewoon uithalen, Joop. Maakt niet uit. Oké. Okay. Oké, okay, Erik. De mazzel, jongen. Jo, het gaat je goed, jongen. Hoi, hoi. Bye. Hoi, hoi. Bye.